Iraanse ordentroepen zijn in de hoofdstad Teheran opnieuw slaags geraakt met aanhangers van de oppositie. Dat meldt een hervormingsgezinde website. Volgens de site greep de politie in toen een grote groep demonstranten was begonnen aan een mars. Hoeveel betogen er zijn is niet duidelijk. Journalisten worden in het gebied niet toegelaten. De spanningen in Iran zijn opgelopen nadat vorige week zondag groot Ayatollah Hussein al Montazeri overleed. Montazeri was kritisch over het Iraanse regime en werd gezien als een steunpilaar van de oppositie.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 Thaise deskundigen hebben kritiek op het Thaise alarmeringssysteem voor een tsunami. Het land heeft nu alleen een seismisch waarschuwingssysteem op land. Op zee werkt de enige boei die een zeebeving kan peilen al een paar maanden niet meer, omdat de accu leeg is. Het weer, geregeld zonder in het noordwesten en noorden ook wolkenvelden, met later vandaag af en toe regen. De temperatuur loopt op naar een graad of vijf. Dit was het M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 Ik weet niet of we nu al gewoon kunnen beginnen. Ja, maar is het... Kan het, Tom? Want jij zit op... Zeg het maar. Ja. Oh, sorry. Haha, dag Zandvoort, ik ben... Ja, wat gaan we doen? De andere microfoons zaten jou koper en wij zijn verzameld in Hotel Hoogland waar zomaar op tweede kerstdag... Goedemorgen Zandvoort normaal doorgaat. Ja, normaal gesproken wel. Uh, maar onze andere presentator die voor de laatste keer hier zit, is uh, Pieter Jouwstra, die is buiten. Is uh, dat te roken? Ja. We gaan uh, zometeen ja. praten met Ben Zonneveld over de nieuwjaarsduik die aanstaande is. Even voorhalve welkom Hans Zandbergen langs, op de fiets, denk ik. Want hij moet door naar het Juttesmuseum, want dat gaat gewoon open op de tweede kerstdag. Zoals zo zijn wij in Zandvoort. Ja. En om 11.40 hopen wij burgemeester Nick Meijer te ontvangen. Die heeft een mooie kerstboodschap voor ons. Dat lijkt me een heel verstandig verhaal. Nou, dan hebben we natuurlijk nog de redactie die vandaag verzorgd is door Yvonne Rozendaal. En de gast hier, hier in Hotel Hoogland waar we elke zaterdag zitten tussen 10 en 12 is Don de Grebber dit keer. En de techniek in handen van... Roy Hallerman, we gaan eerst even een uh, stukje muziek uh, draaien. En dan uh, gaan we met uh, onze eerste gast. Ja, eigenlijk is hij ook gewoon een collega van ons top, uh, Tom. Ja. ja, zo eigenlijk ook. Eigenlijk wel, ja. Uh, ja het is aan alles kunnen, dus... Uh, maar goed, we gaan eerst uh, muziek draaien en dan uh, gaan we verder praten. Ja. wordt al uh, behoorlijk uh, gebakken leid over, over uh, deelname in de nieuwjaarsduik. Kijk, ik, ik val sowieso af, want ik ben er gewoon niet. Dus aan, uh, Zit ik niet meer mij... op Ameland? Zit he? He? Ik Amel zit op Ameland, ja. Ja, Dus jullie zoeken het allemaal wel lekker gezellig met z'n allen uit. Als je nou helemaal naar Ameland moet, uh, Jaap, om de nieuwjaarsduik te ontlopen. <laughs> ik doe is... dat altijd. Ik heb altijd. Het is de derde keer dat ik gewoon daar rotjes sta af te steken en die worden niet in een vliegtuig afgestoken, nee, maar gewoon nee, lekker op straat. Dus... Ja, dat was ik. En uh, ja, soms dat... willen er nog een honderdduizend klapper ergens uh, bij... Uh, ergens en, dan, banen, en dan drink en dat... je wel één nobeltje. Dat Vri vrienden, zit er wel in. Dat het onderwerp Hallo, we zitten hier voor de luisteraars ja, van Zalvoort. Ja. Goed. We praten uh, over de nieuwjaarsduik. Ja, Hoe laat en waar? Zo, nou het is nou, al gelijk dat, e e e e dat zijn de, de vlotte getallen natuurlijk. Nou ja, allereerst wanneer? Dat is uh, dat laatste Laat ik eerst zeggen wie het is. Ben Zonneveld, goedemorgen Ja, goedemorgen heren. Zo zie je dat het met heel veel presentatoren toch een beetje druk wordt aan deze taal. Ja. Laten, laten we het even terugbrengen ja. naar normale proporties. Ja. En gewoon vertellen waar het over gaat. De nieuwjaarsduip is natuurlijk de vijftigste keer in Zandvoort. Ja. Daar waar het allemaal begon. Met Och van Waterburg, die is hier begonnen met Njort, 15 jaar geleden in het de zop te duiken. Later, later Rapido. Later Rapido en nog steeds uh, Rapido. Milo Gerritsen, die is nog van Rapido, die vertegenwoordigt dat. En uh, uh, Michael Kras, die uh, doet daar aan mee en ik doe daar aan mee. En voor de rest een heleboel andere mensen. Zoals daar zijn natuurlijk de KNRM, die wij in 2007 gewoon echt keihard nodig hadden, omdat we anders niet mochten duiken. Je hebt het gezien met uh, de Wilde Zee. Uh, de Zandse en ik heb begrepen dat secretaris mee gaat duiken dit jaar. En het EHB-team. Ja. Ja. Ik moet even omkijken of ik niet beladen moet ja. je de verkeersregelaars niet? En de verkeersregelaars? Ja. Uh, over, de verkeersregelaars. Uh, over de verkeersregelaars natuurlijk uh, het volgende. Uh, mensen moeten rekening mee houden dat de Maristraat uh, op 1 januari woord. omgedraaid wordt. Ja, nieuwe, oh, ja, het nieuwe verkeersbesluit uh, van vorig jaar, waar uh, de, de straat omgedraaid is, zeg maar vanaf Zuid naar de Waartoren toe. Dat hebben wij uh, voor 1 januari weer omgedraaid, omdat je anders al het verkeer op de boulevard krijgt. Ah, dus het is al al in... die... tijdelijk dus. Eén dag. Ik, ik heb dag. begrepen dat de auto's die vanuit Bentveld komen. in ieder geval al linksaf worden gestuurd via de Frans Ja. Maar het overige verkeer die daar zich niet aan houdt, gaat via de hoge Weg omhoog. En komt voor ons langs de watertouren en wordt dan de Marenstraat ingestuurd moet, ja. naar het BP-parkeerterrein. Ja, naar PZ. Die mogen we natuurlijk ook niet vergeten als, uh, om, om dank te zeggen, want iedereen kan daar weer rustig parkeren. En Nou ja, waar? Nou, bij Take 5 aan Zee. Uh, de opstelling wordt iets anders. Uh, de vorige twee jaar hadden we een tent gelijk rechts in de, in de zonnebak. Die vervalt. Daar komen twee inschrijftenten. Daar moet je doorheen om je eigen in te laten schrijven. Inschrijven, muts enzovoort. Dan de duik zelf is precies voor Take 5. Daar komt een overkapping op uh, terras. Hoe Daar laat? Kan, uh, hoe laat? Hoe laat kan je beginnen met inschrijven? Hoe laat kan je beginnen met inschrijven? Om half één kan je inschrijven. Ja. En we zijn er al heel vroeg, dus als er heel veel mensen al staan, dan beginnen we gewoon iets eerder. Want we hebben twee jaar geleden gezien dat er nog iets van 200 mensen uh, op de afslag stonden. Ja, dan moet je gewoon keihard de beslissing nemen en doorgaan met, uh, met innemen van mensen. Omdat je toch op tijd wil starten. Er staan al mensen een kwartier of langer in de kou te wachten tot het twee uur is. En wij vinden ook dat je niet moet doordouwen tot iedereen in het hok zit. Nee, twee uur wordt gedoken. Korte twee is de warming-up. Zodat je... Wat geeft, uh, die? Dat is een warming-up. Dat wordt nog een verrassing. Ah. Dat doet Ben. Ja. ja. ja. rode stringen aan, hartstikke idee. Dat ik, ook ja. wil doen. Nou, ik wil dat best doen, maar laat dat iemand doen die er verstand van heeft. Iemand, uh, die Marcel van in de, de fitnesswereld zit misschien. Misschien. Laat je verrassen. oh ja, kan je niet laten verrassen, want die zit op Amelok. Gelukkig wel. <coughs> nou, de andere heren uh, die, die, die, kunnen zich wel laten verrassen hoewel ik misschien wel uh, Pieter moet missen op het strand. Ja, want ik sta als verkeersregelaar ergens daar op hun Wat uh, een mazzel, ja, ja, ja. dat jij weer zegt. Lekker warm. Wat een mazzel. Nou, ja. Vorige week zag ik er niet naar uit dat je het zo warm had. Nee, in het Goed voor goed. Die horen heerlijk bij het uh, paviljoen. Ja. En ook dat was goed geregeld. Want goed ze werden om half uur afgelost, uh, toch ja, ja, prima. Maar goed, uh, we zijn erachter dat het een, een feestje is en niet een erna-feestje. Dus er komt ervoor muziek. Er komt een blaaskapel om een beetje, een beetje de, de, de stemming erin te houden. Er komt een DJ, DJ Frank, die ook in Fame in de Haldenstraat uh, speelt. En Mariet uh, van de gaat nog een optreden daar geven. Dus er is van alles te doen. Voor de duik en na de duik kun je nog rustig een kopje soep. Of wat drinken in de tent of om de tent. En uh, met muziek van de DJ sluit het een beetje af. En dan ruimt het weer op. Je uh, zegt de 50e keer. Ja. Uh. Het is wel een, een virus gebleken in Nederland. Hè? Want ze duiken nu echt overal op. Die nieuwjaars uh, Ja, het, is, het, is een, het, het heeft natuurlijk wel een hype genomen toen, uh, toen u nog daarmee, uh, zich daarmee ging bemoeien. Hans Worst. Ook, ook met worst. Maar <lacht> met, met, nou, meer met soep. <lacht> ja. En uh, eigenlijk... Hij heeft Zandvoort het jaren geleden laten versloffen door het naar Scheveningen te laten varen. Het, is, het was altijd kleinschalig hier in Zandvoort voor de rotonde. Je kent het nog wel met, met, met een paar uh, 50, 60 mensen. En één markkraam stond er en een paar flessen champagne. en Dat was een uh, rapido die dat allemaal verzorgde. Ja, toen is het weggegaan. En nu sinds 2007 zijn wij natuurlijk weer bloeiend op de kaart gezet. Omdat wij ongeveer de enige duik waren die Dat het door... altijd doorgaat. Ja, dat, het ging altijd door. Uh, er is toen koersachtig gewerkt, de hele oudejaarsavond en, uh, en, en nacht. Om het voor elkaar te krijgen. De boot moest er bij uh, Ernst Brokmaier van de Reddingsbigade. Die is er de, de hele nacht mee bezig geweest. En dat was een goede duik. En Scheveningen lag stil. Kijk, hoeveel mensen, ja, hoeveel mensen verwacht we. je nu op die heersdag? Uh, we verwachten nu iets minder dan 2000. Iets minder? Ja. Ik, blijf wel, ik, ik kan wel 2000 zeggen, maar dan zeg je weer. Hè. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Uh, ben, als, ik, als ik uitga van de getallen van vorig jaar, dan zit ik op 1250 duikers. En dat zijn dan de geregistreerden. Er zijn altijd duikers die zich niet willen registreren en dan toch zo doorlopen. Dus dan schat ik zo 2000. Wat voor waarschuwingen heb je aan iedereen die aan die duik wil doen? Nou, ik zou zeker op tijd komen. Want het is natuurlijk, er zijn maar twee of drie afgangen waar je, waar je echt goed naar beneden komt om bij die tent te komen. Kled je bijzonder warm aan. En niet met allerlei moeilijke dingen, maar gewoon uh, de schoenen die je uit kan trappen. Een, een warm joggingpak waar je snel uit bent, maar ook snel weer in. En wacht met uitkleden tot het ook gevraagd wordt. Vorig jaar zagen we mensen een half uur van tevoren zich al gaan uitkleden. Die stonden daar gewoon een half uur in een zwembroekje of in een bikini. Dat trek je niet met zo'n temperatuur. Blijf aangekleed totdat degene die de warming-up doet zegt, trek nu je spullen uit. En dan gaan we heen en weer lopen, springen, dansen. Want er gaat in één vloeiende beweging door het water in. En als je daar stilstaat bij deze temperatuur, nou, ik denk dat je binnen een kwartiertje onderkoeld bent. Wat is de temperatuur van de zee? Uh, nou ik sprak vorige week nog iemand die was de zee in geweest om te gaan surfen Hij zegt het is nog warmer als buiten Dus ik schat dat zelf op uh, 12, 13 graden nog De zeewatertemperatuur oh, ja. Die moet nog zakken oh. ja, Hij is 18 goed. geweest ja, ja dan kan je gewoon hier blijven Eigenlijk wel <laughs> Ja Pieter had het er al over dat ik met een, een of andere rode string en een uh, rood mutsje op uh, het water in moest Ja maar helaas Dan ben ik blij uh, dat je op Ameland zit Dat lijkt uh, mij ook <laughs> Dan lopen er toch een hele hoop zei, mensen ben, op Ben, op. ben uh, <coughs> Kan je ook voor inschrijven? Je kan voorinschrijven, dat kan uh, middels de computer, en dan moet ik even kijken, www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl Daar staat een, uh, een, een, een inschrijflijst in. Die wordt nu veranderd, maar al mocht er toevallig nog 2009 op staan, mag je die ook gebruiken. Die kan je namelijk dan inleveren, dan kan je zo doorlopen. Anders moet je de intekenlijst invullen en dat vergt ook weer wat tijd. Dus het liefst, sorry, het liefst van tevoren uh, zo'n dingetje uitprinten, invullen en meenemen, dat gaat snelst. Ben je al bekende namen tegengekomen? Ik ben een zeer bekende naam tegengekomen, de heer N. Meijer. Aha. Oh! Toch! We zullen hem straks vragen of hij al enige training heeft gehad. Ja, hij, hij loopt hard. dus. Uh... Ja, maar ja, het koude zeewater is wat anders. Hard erin, hard eruit. <laughs> <laughs> ben, ja. dit, dit kan je niet in je eentje organiseren. Hier heb je een enorme club vrijwilligers voor nodig. Nou ja, dat is natuurlijk elk jaar weer, uh, weer het zoeken. De, de, de enorme club vrijwilligers. De vorige. Uh, toch is er ermee gestopt, omdat hij uh, zelf dingetjes uh, kreeg te doen. Udo Wetzels en Chris Kuijner, die hebben zich teruggetrokken. En daar zijn uh, uh, Michael Kras daarbij ingestapt. En uh, uh, Paap van uh, Take 5, is nu bedrijfsleider, doet eraan mee. En daaronder zit natuurlijk van alles wat uh, gedaan moet worden. Zoals al zei, verkeersregelaars, EHBO, uh, de ambulance komt op stand bij, Want als je het bestelt, dan moet je een fors betalen. Het is ook een budgetverhaal. Uh, er lopen mensen in de zee, de reddingsbrigade en mensen van de KNRM, om te zorgen dat mensen niet te diep het water ingaan. Dat is ook belangrijk. En zo ben je toch al gauw met ik zo 70, 80 man bezig. Hoe staat het met sponsoring? Want UNOX die zou wat gaan verminderen. Begrepen. Nou, Unox vermindert met uh, 50%. Of dat wat met de 50ste jaar te maken heeft, weet ik niet. Meer. En dat is fors geld. Ja. Uh, er stond vorig jaar een hele grote tent. Nou, dat wordt ongeveer de, de, de helft. Dat wordt nu een overkapping plus twee kleine tentjes. Nou, dat scheelt. Meer dan de helft in, uh, in budget, ja, voor de zijn er wat kleine dingetjes die betaald moeten worden en Unox doet nog natuurlijk wel zijn, uh, zijn sponsoring, zijn aankleding van het evenement, ja, dat is toch ook wel wat, uh, de, en mutsen. En de mutsen, de soep, dat kost je natuurlijk niks. Komt televisie naar Zonfurt? Nou er zijn diverse uh, aanvragen gedaan, <laughs> ja, met televisie is het zo, als er ergens anders wat belangrijkers gebeurt, dan zijn ze weg. De nadruk is er wel op gelegd dat het hier ooit begonnen is en dat het de vijftigste keer is. Dus uh, we verwachten wel dat er iemand komt. RTV Noord-Holland zou het zo maar kunnen, denk ik. RTV Noord-Holland krijgt ieder een uitnodiging. Helaas zijn ze pas één keer geweest. Oh, Voor... hebben jullie nog aan het koninklijk huis gedacht? <laughs> nee, daar hebben wij niet aan gedacht. Waarom oh. oh. <laughs> niet? Ja. Dat is mij totaal ontschoten. Dat het Daar heb ik echt niet aan gedacht. Nou. Ik zou Maxima toch wel eens in de zee in willen zien rennen. Waarom nou altijd weer Maxima? Ja. Nou, je hebt natuurlijk ook een mannelijke en vrouwelijke fans. De vrouwelijke fans die zullen waarschijnlijk uh, Willem-Alexander wel zien. Dus als ze alle twee zouden... Oh, nee. nee hoor. Ber Bernard of zo. Of uh, Christian. Of Bernard, zo. die zit tegenover mij. Ja, dus, uh, dat, uh... Ik hoor hier achter mij wel nee. Maar ik zou jou ook wel graag willen zien duiken Lana. Als jij ook gaat. Nee, ik heb geen tijd voor. Ja! Maar <laughs> oh, ik zal aan, uh, aan de PR-man van de Sandvoortse Zandvoorten vragen of Lana een kwartiertje vrij mag van haar post om mee te duiken. Ik heb begrepen dat Lana een uh, waakfunctie heeft in de jeep. Ja, en dat, dat, hij, dat, hij ook. <laughs> dat hij daar in een hele warme jeep op het strand staat te kijken of, of, het, is, of het allemaal goed gaat. Het is warm testen, denk ik. Warm als is, is, ja, ja. Het is bijna, bij, bijna uh, sprekend hoe Zandvoort zich uit, uit deze dijk wil lullen. Ga nou gewoon mee zwemmen. Ik doe Ja. Uh, uh, ik voor vond... een roosendaal, roosendaal doet het wel maar Ja, ja. ja, ja. Voor roosendaal doet mee in ieder geval. Uh, vraag ook ja. aan de andere kant van de bar. Uh, Don de Grebbe misschien doet hij niet. Ja, ben daar gek. <laughs> ja, <ben daar> <laughs> maar ja. <laughs> Alle gekke jij, bent, uit, uh... jij bent zeker meer goed thuis in koffie, ko kopjes koffie is geen keer. Ja, ja, we, ja, we gaan weer even centraal naar terug. Ja, uh, hier, ben, dus op, we, we hadden het over, over Zandvoort, dus, maar er zijn uh, steeds groeiendere clubjes. dus bijvoorbeeld één iemand uit de familie die gaat duiken. Die zegt tegen zijn vriend of uh, man: Jij gaat ook mee, jij gaat ook mee, gaat ook mee. En uiteindelijk zie je soms hele plukken families. Vrijwillig ja, aangewezen, dus. Vrijvillig. Ja, dat kan, maar je kan ook nee zeggen. Maar... Vrijwillig. Ja, uiteindelijk vinden ze het leuk. Maar Ben, ik heb dat in de voorgaande jaren gezien, ze komen uit heel Nederland ja. hier naartoe. Ja. Het is niet alleen een zandvoetsgeburen, het is een <coughs> geburen van mensen die overal vandaan komen. Nee joh, twee, inderdaad, twee jaar geleden liepen er twee of drie dames op het strand en die, wij waren bezig met de hekken uitzetten. En ja, ja, hoe laat is die nu juist eigenlijk? Het was om elf, tien, uur, tien uur elf uur morgens. En dat waren dames uit Brabant. Ja. En die zijn bij die tent blijven hangen. En die zijn uiteindelijk gaan duiken. En ze vonden het geweldig. En we komen volgend jaar weer terug. Zijn ze dus, ook geweest voor nee, ja, ja, Je kan dat zien aan die, die intekenlijsten. Daar, ja. Daarom zijn ze ook leuk, die intekenlijsten. Plus, dat als je de e mailadressen hebt, dat je ze kan mailen. Mm -hmm. Dan kom je weer duiken. En dat is natuurlijk uh, de, de kracht van, van de e-mail. Ja. En het is inderdaad zo. dat we komen uit, uit heel het land. Want men vindt toch dat zandwoord nog wat heeft ten opzichte van, uh, van Scheveningen. Scheveningen worden natuurlijk echt massaal. Dan praat je over, wat is het, 10, 15.000 man. En die kunnen al niet meer in één keer duiken. Die moeten in twee, uh, twee, twee shifts. Dat is niet leuk. Nee, dat is niet Ik denk dat dat niet gezellig is, nee. nee. nee. nee. En het, het, je moet natuurlijk ook niet, niet In het uh... vieze water van al die andere, van die voorgangers. Ja, maar, ja, maar het, het water van Scheveningen ja, schevening is viezer. We hebben hier een gezonde zee, een schone zee. En we hebben ook iemand die dat heel duidelijk uh, naar buiten toe weet te brengen in de vorm van Lana Lemmers. Laten we dat ook even niet vergeten. Want ja, uh, VVV, uh, dan zeg je toch ook Lana Lemmers. Hè? Ja. Dus ik denk ja. dat we daarin. Hoe uh, heb je toch met die Lana? Volgens mij zoek je vriendschap. Uh, ben ik al. <lacht> <lacht> dus dat, uh, ben, hey, dat doe gaan, niet doen. We gaan herhalen. <lacht> ja. Inschrijven. Inschrijven liefst, inschrijven, liefst voor inschrijven via uh, www.nieuwjaarsduikstandvoort.nl Bonnetje uitprinten, invullen, meenemen de tent, inleveren en lekker doorlopen. Opening van de balie is om 12.30, dus om half 1 is, kan je inschrijven. Op wordt het Nieuwjaarsdag druk. praat nou, nieuwjaarsdag. Uur. Wordt het erg druk, dan wordt het eerder. Uh, om half 2 warming up, dat kan 10 minuten later worden, want men moet dat een beetje gecomprimeerd zien. En om 2 uur s middags gaan de mannen en vrouwen en Lana het water in. Uh. Ik ja. en, en en heb je... oh, één vraag, kinderen. Mogen kinderen mee? Kinderen mogen mee, maar uh, zorg dat je een ouder bij je hebt. Want als kinderen uh, te jong alleen gaan duiken, dat uh, vinden wij niet zo leuk. Je kan het natuurlijk nooit tegenhouden, want je kan niemand wegsturen. Maar we kijken wel wat er de zee in gaat. En dat doet dan de Zandse Drenningsbrigade weer. En dus Lana Lemmers? Yes. Nee, die zwemt. Oh. <lacht> even, even nog één ding. Je had het over bonnetjes. Er is ook een bonnetje in de Zandvoortse krant. Want jij bent genomineerd als Zandvoorder van het jaar. Stelt ja. dat jouw ego? Nou, ik ben uit de, uh, Tuurlijk hoor ik aan de andere kant van de bar uh, roepen. <laughs> ik ben ontheven van mijn functie als voorzitter van de, uh, van de jury. En dat uh, ja, dat deed wog... mij wel zeer, want dat vond ik veel leuker. <laughs> en nu? Ben je zelf genomineerd? Ja, ik wacht het af. Jij wacht het af. 5 januari weten we of jij uh, degene bent die het uh, geworden is. Nou ja, het is, het is net als uh, wat elke zandvoerder van het jaar al verteld heb. Mm -hmm. Je staat daar niet alleen. Die andere vijf of zes genomineerden zijn het net zo goed. Want ja. we doen Zandvoort met z'n allen. Ja, Klaas Kappelpring is al vertrokken. Want die zegt: van Ik word er toch niet. Die is, uh, zit nu die Benidorm, zit in Benidorm. Die zit in Benidorm, ja. dus die, uh, <laughs> die is er niet bij. Dus. Maar van Klaas is het bekend dat hij overwint het in, in Spanje. Ja. Hij is altijd weg. Ja. Goed, dat is het uh, verhaal: Zandvoort van het jaar. Ben. Uh, want jij hebt ook verder niks meer, denk ik. Uh, ik ben benieuwd, Jaap, of jij in je rode strink en je pootjes ja. op uh, het zwinkje uh, ergens in het Hoge Noorden. Het, uh, we krijgen de foto's uit Ameland wat we is, <laughs> We zullen hem volgen. Ja, Tom. Muziek. muziek. En Ben, dankjewel. Geen dank. En Don, die staat nog vrolijk achter de bar, want het was wel een uniek gegeven dat we hier met z'n vijf uh, hier aanwezig waren vandaag. Maar goed, we gaan uh, een stukje muziek draaien. And Dancer And Prancer And Vixen Comet And Cupid And Donner And Blitzen But do you recall Dat was Rudolf de Red Nose Deer. Maar goed... Uh even nog een opmerking van vorige week. Want vorige week hadden we hier Juriaan Petter zitten van, uh, van de jeugdcommissie. En in die hoedanigheid hadden we ook nog even gelijk ook meteen zijn vraag gesteld over de lijst van CDA. Want dat, waar, waarom nou? Omdat Gijs de Rode hier ook nu even rondloopt. Maar er werd op een gegeven moment gezegd een groene trui moest er aangetrokken worden. En wat, wat, zie, wat zie ik uh, naast mij zitten? Uh, ja. Pieter heeft een groene trui aangetrokken. ten teken dat hij dus leider is van puntenklassement. Want dat is altijd zo bij de Tour. Over, overigens Even, even, even een tussenstandje, ja, een want tussenstandje. Jury, Jury en Petter die zei vorige week dus dat uh, zij een actie hebben als jeugdcommissie ja. in die kerk. met die sterren, want dan dat bestaan het En een mee? sterrenactie was, de, zeg maar de wensboom, hè. daar kon je mm -hmm. dus wensen in hangen, uh, kleine wensjes, grote wensjes. Ik heb uh, gisteren eens even gekeken, die boom die hangt inderdaad vol. Ja. Uh, ik denk dat er al een paar honderd sterren in die boom hangen met wensen van oudere en jongere mensen... Uh, dus er zijn veel wensen. En die boom die kan je zien in de Protestantse kerk. En uh, ik heb zo eens even een paar wensen bekeken. Ja. Wensen die uitvoerbaar zijn. Van uh, oudere mensen. Van ik zou ze zo graag de zee eens willen zien. Of ik zou ze zo graag mijn ouderlijk huis in Haarlem of in Amsterdam eens een keertje willen bezoeken. Uh, dat soort zaken. Uh, ja, toch bepaalde emotionele zaken die. ...in die wensen zijn, of op die wensen zijn geschreven, die ook uitvoerbaar zijn. En het is toch leuk, maar natuurlijk ook een wens van... ...ik wens iedereen een goede kerst en een zeer verspoedig nieuwjaar. Het is een hele leuke, want dan ga ik meteen aan onze volgende gasten vragen. Want zou dat, dat betekenen ook uh, dat er een wens in die boom heeft gehangen... ...van dat de, het Juttersmuseum vandaag open is? De wens uit de, de bevolking, Hans Sandberg. Uh, goedemorgen. Nou. Goedemorgen heren, man Sterk deze keer, plus een techneut, ja. niet te geloven Ik dacht eerst dat dat speciaal voor mij was, maar... Ja, je kon, uh, uh, je lopen hebben voor je uitgelegd uh, voor Nee, ons, ons, ik heb uh, met uh, een met ontzettend leuke kinderkerstdienst van uh, eergisteravond Heb ik die boom zien staan en ja. inderdaad Pieter, hij hing vol Maar onze wens hangt er niet bij, nee Nee? nee. Jullie wens niet? Ja, ik ben van een andere club natuurlijk, hè? Ja, van de Juttersmuseum. Nee, dan. ik ben van de gereformeerde kerk nog oh, steeds. Oh, van de dus, gereformeerde kerk. En dat, ja, maar dat, dat, gaat om, en dat, zegt, dat, dat gaat En dan zegt, En dan zegt uh, Pieter, die kijkt me grijzend aan. Die zegt, bestaat niet meer. <laughs> het is nu allemaal de protestantse kerk. Dat is gereken, waar, dat zo. is waar. Maar ik ben nog niet overgeschreven, dus... Uh... Oh, zeg maar Hans, hebben jullie ja. wel een wens? Nou, wij hebben natuurlijk een wens, dus onze wens is eigenlijk in vervulling gegaan. Aan het begin van het jaar is, uh, is er één vrijwilliger uh, weggegaan. En uh, gezien het feit dus dat er een enorme toename is van, uh, van excursies, van scholen, van zelfs bedrijfsuitjes, van nou noem maar op, komen we gewoon mensen tekort. En... Uh, ja, wat is er gebeurd? We hebben twee hele aardige lieve uh, dames erbij gekregen en die draaien nu als uh, die draaien nu mee. Mm -hmm. En die gaan uh, volgend jaar volop uh, ook excursies uh, begeleiden. Dus wat dat er gaat is onze wens uh, in verzoening gegaan. En zijn we, we, we zijn met. Uh, Wie, ja, noem noemen ze de namen van die twee lieve <laughs> dames. Saskia en Petra. Achternamen? Dat gaat je niks aan, Pieter, oh. want dan ben je weer bij de hand. Bij nee, de adres de... krijg je ook niet. Ja, het adres krijg je ook niet. Ja, dus uh, daar zijn ook ons... vriendjes aan het worden. Uh, zeker, ja. ja, dat dacht ik al. Nee, dus ja. daar zijn we ontzettend blij mee. Uh, vertel eens eventjes, Hans, er zijn. Uh in de afgelopen week waren er flesjes aangespoeld met giftige ja, maar maar Hoeveel heb jij er? Geen een. Er zijn maar heel weinig flesjes aangespoeld. We waren op weg naartoe en op hetzelfde moment was politie en brandweer, die waren volop op strand bezig. Dat is en, die hebben, en het blijkt gewoon een, een soort tinner te zijn, wat jij ook gewoon in de schuur hebt staan als je je verf uh, wil oplossen. Maar ja, jij als jutter ja, wilt ja, toch ja, in ieder geval ja, een exemplaar ja, ja, hebben? Ja, eigenlijk wel, ja. Dus ja, je moet ja. voor de politie en de brandweer te ja, zijn? Dus. Ja, ja, maar het was heel vroeg. Zo'n uh, Zo'n flesje ja. tinnen voor je? je Ik zei, was brood halen, Vers ja. Dus ja. Maar eh, nog even hier voor de standvoeters. Het is wel zo dat alles wat je vindt naar de strandvonder wordt gebracht. Hè? Nou het is, het is zelfs zo sterk dat alles wat wij, wat wij vinden moet eigenlijk in het halletje van uh, de strandvonder. is uh, burgemeester van deze gemeente. Ja, hij is nu hier aanwezig. Maar hij, uh, hij, okay. ja, zo, oh, Dan mag, niet ik, niet. mag ik wel uitkijken. Wat ik, dan moet ik uitkijken wat ah, ik nu ga zeggen. Uit. Nee. Ik, ik nee. Maar, maar alles... Dat is waar. Wat alles wat je zegt. in het museum alles ligt is van de burgemeester. Dat klopt. maar oh, toch hij het is ligt van de burgemeester. Hij zou aan de Rijenpostzegel van... trekken als hij al die troep die wij hebben bij hem in de voortuin... Uh, ja, maar officieel de... is het allemaal van hem. Het is officieel dat allemaal weet ik, van hem. Dat ja. weet ik in dat ieder geval klopt. wat ze houden. Maar volgens mij, dat moeten jullie straks maar even van hem vragen, is hij blij dus dat wij het voor hem opslaan. Oh. Okay. Ja, want ik, zou, ik zit met het te bedenken van hij, in de burgemeesterkamer is er altijd een expositie. Dus het lijkt mij heel erg leuk als daar het hele Juttersmuseum <laughs> Nou, Nou, dan, ja. dan heb ik heb ik misschien een hele leuke voor, uh, voor de burgemeester. Wij hebben recent, veertien dagen geleden, is er een, uh, een derde boei is er uh, aangespoeld uit het uh, Engelskanaal. Daar liggen namelijk, omdat het een ontzettend drukke vaarweg is, uh, worden daar als ware straatjes gecreëerd met boeien. En uh, we hebben er in het verleden jaar hebben we er een uh, gevonden uh, op het strand. En in het voorjaar hebben we er een gevonden. En nu de derde. Maar de derde die zit vol met mosselen en die zit vol met... Uh, met uh, zeepokken. En die leven allemaal nog. Dus we hadden ze nonchalant beneden bij ons in uh, het museum geze, uh, gezet. En, en Binnen, twa binnen twa twee dagen kwamen we beneden. We dachten dat er een lijk stond. <lacht> nou, dus, dat is niet te geloven van een stang. Want die, die, die, uh, die mosselen, die gaan natuurlijk dood. En ja. uh, we hebben ze nu, ja, dat zou, ik denk niet dat de burgemeester dat leuk zou vinden in zijn kamer. Niet? Nee. Maar hij kan maar wel laten... in ieder geval een mosselparty geven natuurlijk. Dat, dat, is dat zo, was dat dus dat wel is mogelijk geweest. is Dat was mogelijk. Ja. Maar dat is het maar leuke. Ja, ja. Hij heeft al een boeiend leven in Zandvoort. Dus dat, is zo. Ja, dat is inderdaad. Ja. Hans, wat voor bijzondere dingen zijn er het afgelopen jaar gevonden? Nou, uh, dan die boei. Ja. Uh, we hebben toch weer leuke flessenposten uh, gevonden. Van, uh, van uh, een dame die zo zocht een leuke, vrij gezellige man. Met een, uh, met een 06 erop. Heb je geschreven? Uh, uh, het 06 nummer hebben we Pieter. Dus, uh, <laughs> en ze houdt van Rosé. Want hij zat in een Rosé fles. Wat we wel ontzettend leuk vonden. Uh, we vonden ook nog een, een flessenpost. Want dat blijf ik persoonlijk het leukste vinden. Een Die was in zee gedumpt uh, tussen uh, Vlissingen en... en uh, Oostende, dus in België. Dat meisje was aan het zeilen. Uh, dat was in uh, juli in het water gegooid. Ja, toch niet gevonden. Laura? In, uh, nee, nee, nee. Nee, niet, nee, die mag niet zeilen. <laughs> dat is Gaan we bijna aan doen, Tom? <laughs> uh, nee, hij was... Uh, maar die is in, in september bij ons gevonden. En het leuke daarvan is een hele brief. En of ze, uh, als er een adres op staat, krijgen ze altijd automatisch bericht. Maar het meisje wat dat daar in zee gegooid heeft, die woonde in Poort. Dus die had hem net zo goed bij ons in de bus kunnen gooien. Ja, ja. Maar we hebben gezegd, kom, kom kijken. En, want hij heeft er drie maanden over gedaan om, om bij ons te komen. En, maar we hebben er nog niet gezien. Dus, nou ja, goed. Dat vinden wij leuke dingen. Ja. Wat zijn de plannen voor het komend jaar? Gewoon lekker doorgaan. Uh, het aantal, we hebben dus een maandje geleden, daar waren we trouwens zeer mee uh, verguld. Zijn we uitgenodigd door uh, de provincie. Die hadden een actie h Comma Art. En er waren tien clubs uitgenodigd die iets doen aan, aan, aan, aan musea, aan, aan educatie en dergelijke. Wij waren bij de tien van de honderd genomineerden door scholen waren wij uitgenodigd om ons daar te, te presenteren. En natuurlijk hebben wij dat met graagte gedaan. En de eerste afspraken zijn al gemaakt voor excursies in juni en. Eind mei. En uh, ja, dat is uh, ja, het loopt altijd, uh, dan gaat het op werken lijken. Je weet, wij zijn allemaal vrijwilligers. Maar dan gaat het echt op werken lijken. Want dan zijn we de hele, uh, iedere dag haast bezig met uh, scholen en dergelijke die komen. De komende week. De komende week zijn vandaag, wij vandaag, we gaan straks om 12 uur open, tot 4 uur en de komende week zijn we alle middagen open van half 2 tot, tot 4. Afgelopen week waren we ook open, maar we hebben een diepte record qua bezoekers gehad. Zo weinig hebben we er nog nooit gezien. Maar het was glad en sneeuw. Het was gewoon vaardeloos rot weer. We waren ook blij dus dat we gisteren niet zijn opengegaan. Er was eerst nog sprake van. Ik ben even het dorp in geweest, maar het was schrikbarend slecht. Nee. Hoe is het met de Levende Haven, Hans? Uh, ja, dat blijft, dat blijft een enorm groot uh, trekker. Een enorm, enorm succes. En vooral ook omdat dus juist de vissen die erin zitten, en de krabben en de garnalen, die worden veelal aangeleverd door kinderen en uh, ja, er gaat er best wel eens eentje dood maar die komen ook controleren of hun schar of hun krab er nog is en dat vinden wij heel leuk in uh, januari dan gaan we, we je weet we hebben uh, drie bakken of als je het niet weet dan wordt het eens tijd dat je komt kijken en in de platte bak daar zitten zes enorme grote uh, scharren en schollen en die gaan we in uh, januari het komt uiteraard nog in de kranten staan gaan we ze dus met de jeugd gaan we ze terugzetten in zee want ze worden Hier, collega, groot van het hart wel. Ik ben... Ik, ik, ik lijk toch ook... Nee. nee, maar dan gaan ze terug. In zee. Want dan hebben we er te veel. Dan worden ze te groot en uh, dat kan niet. Nee. Jullie werken nog steeds zonder subsidie. Wij werken nog steeds zonder subsidie. We hebben wel een bus staan. En daar komen best giften in. En als het echt nodig is, dan zijn wij als vrijwilliger bereid... echt wel zelf wat geld in te kunnen stoppen. Omdat we het gewoon hartstikke leuk vinden... om dit voor onszelf, maar vooral ook voor de Zandvoort te doen. Goed. Ik heb verder hier uh, niets meer aan toe te voegen. Dank je hartelijk voor je komst. Graag gedaan. En misschien tot de volgende keer. Graag gedaan. Ik zit hier heel alleen er feest feesten vieren.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 Hier geen kaarsen branden Ik voel mij Als een kerstboom zonder piek Ik voel me zo alleen Waar moet ik straks doorheen In gedachten Hoor ik kerstmuziek Ik zit hier heel alleen het te vieren De straf die ik verdiend heb Zit ik daar Ik stal voor ons gezin want jij viert nu de vlees met een ander. Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven. Wat geven naar de diepste van mijn hand. André Hazes was dat met de eenzame kerst. Hoe kan het ook anders op een tweede kerstdag? Het is uh, bijna tien minuten over half twaalf geworden. Normaal hebben wij altijd om elf uur... Uh, hadden wij, vroeger hadden we de column van Tom Hendricks. Toen hield iedereen ook zijn adem in. Maar nu hebben we de kersttoespraak van Nick Meijer, de burgemeester. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Meijer. Goedemorgen luisteraars. Want uh, u gaat iets doen. Tenminste, uh, uh, u, u, u gaat iets zeggen. Dat neem ik aan, want uh, daarvoor uh, heeft uh, Tom Hendricks uh, het een en ander uh, gedaan. Want Tom, ligt het eens toe? Wat heb je, wat heb je gedaan? Want, want... Ik heb vrolijk gevraagd of uh, de burgemeester uh, ons uh, een hart onder de riem wilde steken voor het komende jaar. Dat heb je gedaan. Laten oh. we luisteren, dames en heren. Heb ik dat luisteraars, <laughs> <laughs> luisteraars het, het woord is aan onze burgemeester, de heer Meijer. Drie weken geleden. ...was ik sprakeloos. En dat uh, zegt wel iets, dat kunt u bij Jannie navragen... ...want dan ben ik niet zo snel. Enerzijds door een uh, werkelijk indrukwekkend stuk natuur... ...en anderzijds door de mensen om mij heen van dat moment. Ik denk dat wij op dat moment keken naar een van de mooiste natuurfenomenen van de wereld... En ik deed dat tezamen met Janny, mijn oudste broer en mijn vader van 84. En wij waren alle vier sprakeloos. En dat betekent dus dat dat wat je ziet generatieloos is. En het was de Grand Canyon in Amerika. Een stuk natuur wat er al eeuwen ligt, maar elke keer net iets mee verandert. Zijn eigen weg zoekt door natuurgeweld of... Gewoon de natuur, zonder geweld. En als je daarbij staat, in de ijzige kou... en je laat dat zo op je inwerken... dan had dat dat effect op mij. En in een opwelling hadden wij ervoor gekozen... om deze kleine uitstap naar Amerika te doen. En u begrijpt dat ik daar heel blij mee was. Goedemorgen luisteraars. Fijn dat ik door radio ZFM word uitgenodigd om de tweede kerstdag een stukje wat mijmeringen met u te mogen delen. Als ik terugkijk op 2009, dan zie ik dat er veel is gedebatteerd, veel overleg geweest. En de hoofdlijn voor mij is dat u als inwoners, als betrokkenen, eigenlijk twee dingen wilt. Ten eerste is dat wij heldere besluitvorming plegen en dat wij u daarbij betrekken. En dat we vervolgens nadat die besluitvorming is geweest. Dat ook in de uitvoering even helder realiseren. En u erin blijven betrekken. Daar wil ik kort op ingaan. En ik denk dat ik een minuut of zes nodig heb. En ik geef u op voorhand een tweetal vragen mee. Om u uit te dagen daar ook eens meer over na te denken. En de eerste vraag is. Op welke wijze gaat u, u individueel. ...in het appel wat ik straks ga doen, meer tijd nemen voor de gemeenschap Zandvoort. En de tweede vraag is, welke kans ziet u in 2010... ...in het kader van het vitaal houden van Zandvoort als mogelijkheid om daar in rust en tijd over na te denken... En daar mag u even over nadenken, dus vandaar dat ik even pauzeer. En u hoort achter mij het geroezemoes, want een pauze vallen is denk ik ook een teken van respect, maar soms is dat ingewikkeld. Ik zeg dat omdat ik geloof dat Zandvoort leeft, beweegt, ontwikkelt en dus vitaal is. Het is iets wat constant verandert. En dat kun je als hectiek omschrijven. Soms heb ik zelfs wel eens het gevoel gehad dat ik in het oog van de storm sta. En daarbij kun je ook nog bedenken dat er allemaal onzekerheden op ons afkomen. Dat is de zekerheid die we hebben als je praat over een vitaal dorp, een vitale gemeenschap. En ik noem dat springlevend. En dat kan alleen maar omdat er inwoners zijn die zich daar betrokken bij voelen en zich verantwoordelijk voor voelen en daar een bijdrage aan willen leveren. Sterker nog... Ik durf de stelling te verdedigen dat als die inwoners dat niet doen, wij minder vitaal worden, minder levendig. En dat betekent dat je als inwoner naast rechten ook verantwoordelijkheden hebt. En dat is eigenlijk de kernboodschap die ik vandaag aan u wil meegeven. En ik zal dat met twee voorbeelden doen. Om iets meer aan te geven hoe ik dat wellicht zou kunnen bedoelen. Het eerste voorbeeld is een gesprek wat ik had op 10 december van dit jaar... ...en ik weet die datum nog omdat onze dochter dan jarig is... ...dus dat maakt het makkelijk... ...met de wethouder en twee omwonenden van het Louis-Davids-Carré. Het Louis-Davids-Carré is simpel gezegd een bouwput. Maar er gaat iets prachtigs ontstaan in het centrum van Zandvoort... ...en daar hebben we vier, vijf jaar de tijd voor nodig. Maar dan zult u ook net als ik met trots daar staan en lopen... ...en wonen en recreëren. Nou, die bouwput op dit moment geeft overlast voor omwonenden. Dat is helder. Parkeren de markt die er is, lawaai, werktijden vanaf zeven uur morgens tot s'avonds acht uur... soms zes dagen in de week, noem het maar op. Dus wat deden de wethouder en ik? Wij dachten, wij laten we tijd en ruimte maken... om eens een gesprek aan te gaan met twee omwonenden die het helemaal hadden gehad. En dan zie je dat in zo'n gesprek, als je daar de rust voor neemt... ook een dialoog tot stand komt. En aan het eind van het gesprek zijn we het niet altijd eens. Dat hoeft ook niet, denk ik. Maar wij hadden als bestuur minimaal twee mogelijke oplossingen meegekregen... om de overlast wat aanvaardbaarder te maken. Dus een mooie oost, denk ik dan. Het tweede voorbeeld dat ik geef... is de discussieavond die we hebben gehad in de krocht in april van dit jaar... over de structuur toekomstvisie. Een avond waarvan ik had gehoopt dat er veel mensen kwamen... maar er kwamen er nog meer dan ik had verwacht. Betrokken... Inwoners die bereid waren open te discussiëren over een aantal scenario's in de lagen. En dat leidde, zoals ik dat bekeek, tot een ontspannen avond, met aan het eind een peiling in de zaal, en dan moet je zich voorstellen de diversiteit van Zandvoort, wat een kernkwaliteit is, die leidt dan tot een bijna eenduidig beeld van die zaal, een eenduidige keuze, parel aan zee plus. Een fantastische oost. als ik dat zo op mij laat inwerken in deze kerstdagen en ik de persoonlijke ervaring met u heb gedeeld over de Grand Canyon waarbij je de vergelijking met de natuur met Zandvoort voor een klein stukje wel kunt laten doen gelden ik heb u twee voorbeelden gegeven waarin je denk ik op basis van het nemen van tijd en ruimte en het geven van tijd en ruimte aan elkaar mooie resultaten kunt zien dan denk ik Zandvoort vitaal, ja, dat blijven wij, het verandert elke keer. En juist in wat lijkt een hectische omgeving is het de kunst om te blijven denken aan het geven van tijd en ruimte aan elkaar, om daar de waardering te hebben. Dat doen we niet alleen op de kerst. En niet alleen met Oud en Nieuw, maar wat mij betreft, jaar rond. Want zo houden we zin in Zandvoort. En dat ik zou zeggen, dat doen we ook persoonlijk. Want u heeft haar majesteit over de mail gehoord... en ik deel die, ja, die mening van haar, die ook in zwart-wit is neergezet. Want zo maak je contact met mensen. En dat leidt ertoe dat het een ontspannen kerst wordt... en een ontspannen oud en nieuw. Dat is een van de opvallende dingen in deze regio... dat Zandvoort niet of nauwelijks overlast kent. Maar dat wij in staat zijn in die diversiteit een gezellig auto nieuw te vieren, zonder ME en noem het maar op. En dat is ook een van die kernkwaliteiten. En daar ga ik voor. En daar daag ik ook de inwoners voor uit om daarin mee te denken. Want zonder die inwoners kunnen wij het niet. En met deze gedachte heb ik maar één slotwoord. En dat is geniet van de dagen, geniet van de jaarwisseling, maar geniet vooral van 2010. En spreekt u mij er af en toe op aan. Dank u wel. En tot u spraak de burgemeester de heer Meijer. Ja, want nou, daar mag inderdaad even een slokje koffie op genomen worden. Dat is wel uh, ja, uh, schrijven, uh, iets, uh, beeldend proberen weer uh, even over tijd en ruimte. Ja. Ook op het persoonlijke vlak. Zou dat wat meer moeten gebeuren dan? In, uh, in uw optiek? Tussen uh, mensen op zich? Ja, ik denk het wel zoals ik ernaar kijk. En uh, het, het vergt ook wel wat uh, nadenkwerk om eens te kijken van wat wil je nou meegeven aan mensen met zo'n kerstboodschap. Mm -hmm. uh, want ik ben niet hare majesteit, ik heb ook niet die pretentie. Maar wat ik wel wil, is dat ik mensen uh, in staat stel om eens anders naar zaken te kijken. Niet om te denken van zo zou het beter kunnen of slechter, nee. Maar misschien zet dat wel dingen veel verder in beweging. Is dat ook uh, zeg maar een beetje ook wat u eigenlijk wil? Mensen in beweging brengen dat ze uh, hun gedachten over bepaalde dingen laat, laten gaan eigenlijk? Ja, ik, ik, de, de... de samenleving is iets wat constant verandert. Mm -hmm. En dat veronderstelt beweging. En als je dus blijft stilstaan kun je afvragen of je alle momenten wel meepakt. En een samenleving, zeker de zandwoordse samenleving, is constant in beweging. Ja. Yeah. En dat komt voor een deel, is mij verteld, door jullie allemaal zelf, omdat we aan de kust zitten. Dat is eb en vloed, de getijdenbeweging, noem het maar op. Dus dan krijg je tempoverschillen en je krijgt emotieverschillen. En de kunst is om daar steeds weer vanuit een ander perspectief, denk ik, naar te kijken. Vanuit verschillende disciplines. Want als je dat samenvoegt, krijg je een mooiere koers. Ja. Mag ik even tussendoor, burgemeester? U stelde een vraag aan de bevolking... Op welke wijze gaat u meer tijd nemen voor de gemeenschap van Zandvoort in het algemeen? U daagt de bevolking nu uit om dat te doen. Zo geven. kennen ze mij ook. Hoe kunnen ze dat kenbaar maken? Uh, spreek mij aan, uh, bel mij, uh, maak een afspraak, uh, en ik, ik kom langs, of uh, ze komen bij mij langs op de koffie. Tweede vraag: u krijgt in dit komend jaar ...gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Nieuwe mensen om mee samen te werken. Een uitdaging? Jazeker. En uh, de, de, de voorspelbaarheid uh, laat zich tot 3 maart uh, in de glazen bol kijken... ...en daarna weten we het gewoon... ...met wie we de komende vier jaar weer deze uitdaging op gaan pakken. U wilt dus dat de zandvoorders in hun gedachtenwereld extroverter worden? Um, dat is een goede vraag... Ik weet niet of, of dat nou is wat ik wil. Um, volgens mij ben ik meer op zoek naar een combinatie van uh, het besef van dat je ook verantwoordelijk bent in die samenleving. En dat je daarom ook de dialoog moet zoeken. Um, en dat zou je als een stuk extrovertheid kunnen uitleggen. Maar ook als een stuk meer uh, dat wij samen die samenleving zijn. En dat je als overheid dat niet alleen kunt of met een kleine groep. Bewustzijn eigenlijk meer. Ja, bewustzijn is denk ik een beter iets. Mm -hmm. En dat stelt uh, uh, ja, bepaalde eisen aan de overheid. Ook qua grondhouding met name. Mm -hmm. hè, dat je met, met belangstelling luistert naar mensen en zoekt naar wat hun beweegt. Of hen beweegt moet ik natuurlijk zeggen. Maar ook uh, stelt dat denk ik een bepaalde verwachting aan de, aan de inwoner. U bent heel duidelijk geweest. Mooi. En uh, wensen u en uw gezin een zeer voorspoedig 2010. Dank u wel. Goede gezondheid. En fijn dat u met deze boodschap vandaag hier bij ons was. Nou, graag gedaan. Zoals ik al zei in het begin, ik was ook verrast met de uitnodiging. Ja. Maar ja, als ZFM de bereidheid heeft op tweede kerstdag een uitzending te verzorgen, dan, uh, ja, dan maak ik daar graag gebruik van. En een hele dubbelzinnige opmerking. Ik wens u een goede raad. Een goede raad kan ik altijd gebruiken, meneer Hendricks. Dank u wel. Ja. Goed. Uh... Ik weet niet wat daar dubbelzinnig aan is. <laughs> nou dat laten we maar even windmidden Dat zien we dan alweer Maar eerst uh, nog even uh, voor, uh, voor de mensen thuis Want uh, het is ook het moment dat de heer MPF stra uh, afzwaait als presentator van uh, dit uh, programma Want, De onze ja, stem uh, verdwijnt Ja, en, uh, de, de stem verdwijnt Maar dat heeft ook te maken met wat uh, ja, kanten binnen deze Zandvoortse omroeporganisatie Want uh, Pieter, je bent uh, sinds een tijdje nu voorzitter van deze club Bevalt ja. het? Is dit iets anders dan een baan als burgemeester? Is dit ook een hondenbaan of niet? Eh, oh, sorry. Het is, het is, <swekkie> en, nu begrijp ik de boodschap al helemaal niet, luisteraars. Voorzitter van voor... eh, eh, de Hij is voorzitter van de rebellenclub. Heren, heren, heren, heren, heren, heren, heren, heren, heren luisterers. Moet... Nee, de combinatie van voorzitterschap van de Zonvoetse Omroeporganisatie in de Volksmond CFM, genaamd ...is niet te combineren met het presentatievak. Uh, op het moment dat je als presentator buiten je boekje gaat... ...dan heb je een voorzitter nodig die je daarop wijst. Nou, daarom is die functie niet te combineren. Uh, dat uh, heeft toegeleid toen ik uh, vier weken geleden ja... ...zei tegen het voorzitterschap uh, dat ik jullie heb medegedeeld... ...dat dit de laatste keer zou zijn. Aan de ene kant vind ik dat erg jammer... Want ik vond het leuk werk om te doen. Aan de andere kant, je staat voor een organisatie met 50 vrijwilligers. Die allemaal gemotiveerd en geïnspireerd bezig zijn met het communiceren van een boodschap in Zondvoort. En dat is heel belangrijk. Want we praten wel over een grote organisatie van technici, van presentatoren, van redacteuren. Een heleboel mensen die daar veel vrije tijd in stoppen. En die daar 24 uur bij wijze van spreken mee bezig zijn. En daar ben ik al die mensen erg dankbaar voor. En ik moet nog een hoop leren. En elke dag hoor ik weer opmerkingen en commentaren. En dan denk ik, waar hebben ze de vredes nou over? Maar ik leer snel en ik leer goed. Kerstmis is ook, en nu praat ik even als voorzitter. Kerstmis is ook een moment dat je wel eens terugkijkt op het afgelopen jaar. Dat is zo'n mijlpaal. En een van die mijpalen is dan dat je terugkijkt en constateert dat er gezond voor erg veel mensen overleden zijn. En dan zie je op eerste kerstdag, zie je dan een moment van families die vader, moeder, kinderen, neven, nichten kwijt zijn geraakt. En die lege stoel aan tafel zien staan. En dan kijk je even terug en dan is er verdriet over het afgelopen jaar. Er zijn een hele groep mensen die onzeker zijn over hun toekomst. Die op dit moment bezig zijn met chemo, kuren, bestraling en dergelijke. En die zich afvragen, halen we de volgende kerst nog wel. Ook daaraan denken we. Er zijn een heleboel mensen in de afgelopen week die eenzaam zijn geweest. Ouderen die door het sneeuwen en ijzel en gladheid niet naar buiten konden. En die zaten daar en die kregen een telefoontje van hun kinderen. Van sorry ma, we komen niet, want het is te glad. En dan zit je alleen... ...op je kamertje en denk je, is dit nu het leven, moeten we het zo eindigen. En dan denk ik aan al die gezinnen, en er zijn er vijftig in Zandvoort ...die geen geld hebben om gebruik te maken van al die aanbiedingen van folders... ...die je dagelijks in de bus krijgt, waar je lekker kan eten en veel kan eten... ...en die het deze kerstdag gisteren hebben moeten doen met een boterham, met suiker of met kaas, ook lekker maar geen geld hebben om te kunnen genieten van de kerst. Ik denk dan aan al die mensen en dan denk ik bij mezelf van als we nu eens, en dan haal ik de woorden van de burgemeester, meer aan elkaar denken. Dat er altijd iemand naast je loopt die je een schouder kan aanbieden waarop je even kan uithouden, Dat er altijd iemand achter je loopt die je kan opvangen als je dreigt te vallen. Dat er altijd iemand is die zijn oren wijd open zet en die luistert en dat je je verhaal kwijt komt. En dat er altijd iemand is die om je geeft. En als we nou met die stellingname het komende jaar ingaan, dan zal Zandvoort er een heel stukje beter uitzien. En daarom wens ik iedereen, onze luisteraars, in het bijzonder, maar ook alle medewerkers, veel voorspoed, veel geluk, veel gezondheid en veel aandacht voor elkaar. En dan krijgen we een mooi 2010. En ik denk dat iedereen zich daar aan, bij kan aansluiten. Ik denk het ook. Ik denk het ook. Uh, dit was Goedemorgen's antwoord. Want ik denk dat we het dan ook maar gewoon beter af kunnen sluiten. De laatste alle. van 2009. 2009. Nou Tom, dan geef ik jou het uh, woord om eventjes iets uh, af te kondigen. En als laatste, Pieter de... Ja, ik hoef niet. Jij of niet meer. Uh, uh, dan is het bij deze, dan uh, sluiten wij het af. Dat geloof ik niet, dat Pieter uitgepraat is. <laughs> dat geloof ik ook niet. Ik bedacht, nee, het niet. gevaarlijk. Yvonne Roosendaal, techniek door Roy Halderman. De ja. schenker en uitdelen van krentenbrood was Don de Grebber. Presentatie Jaap Koper, Pieter Jouwstra. Tom Hendricks, uiteraard. En een klein beetje Ben Zonneveld. Ben Zonneveld ook af en toe. Ja, af en toe ook ja, nog eventjes. Ja. Maar Ben is alweer zwemmen denk ik. Nee, nee hij staat er nog. hij staat Lana nog. Lana ook <laughs> nog. Nou, dus ze zijn nog steeds aan het praten van wel of niet uh, meedoen ze aan de zwemmen. Ze zijn natuurlijk aan het oefenen voor de nieuwjaarsdag. Ja, ja precies. Ja, ja, ja, allemaal nog een Spreid, ja. Een goed uiteinde en een heel mooi begin. En wie het maar even durft, hup, zwemmen. Ja.